Goedemorgen, ik ben Dioke Eerstra. dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden mensen lopen door corona rond met een ernstige ziekte die niet ontdekt is. Door de drukte in de ziekenhuizen kwam veel gewone zorg stil te liggen, zoals de spreekuren. Ook na de lockdown in de lente is het aantal diagnoses nog niet terug op het normale niveau. We hoopten natuurlijk dat er ook een inhaalslag zou worden gemaakt. Nou, Dat zijn we blijven volgen, maar nergens zien we ook tot nu toe geen inhaalslag. Vooral vormen van kanker en maag- en darmziektes worden nu minder snel opgespoord. De artsen roepen iedereen op, ga vooral naar de huisarts als je ergens last van hebt. Het aantal elektrische auto's in ons land is het afgelopen jaar verdubbeld. Er rijden er nu bijna 145.000 rond. Volgens de ANWB wordt elektrisch rijden steeds beter betaalbaar. Een stekkerauto is duurder in aanschaf, maar je verdient die kosten wel snel terug. De politie is op zoek naar getuigen van een mogelijke ontvoering op de snelweg in de buurt van Breda. Op de A59 werd gisteravond een taxi -klem gereden. Een man die achterin zat werd een zwarte Porsche Cayenne ingesleurd, en die daarna wegreed. De politie weet niet wie de man is en ook niet waar hij zich nu bevindt. Bob uit het Brabantse Rijen is boos op de gemeente, want zijn kabouterparadijs moet weg. Een stukje groen bij zijn huis heeft hij allerlei tuinkabouters neergezet... ...inclusief een waterpomp, lichtjes en een huisje. Dat vindt zijn buurt superleuk, de gemeente wat minder. Ja, ze belden aan en uh, zei, goeiedag, uh, wat, uh, wat is dat? Ik zei, ja, dat is een kaboutertuin voor de buurt. Voor de, voor de kinderen van school ook en alles. En uh, iedereen vindt het leuk. Hij nou, zegt: ja, dat mag niet. En uh, haal ik het niet weg, kan, uh, krijg ik uh, boete op boete. Kinderen uit de buurt zijn gek op de kabouters, maar ja. Hé, hey, het moet weg. Dat is wel een beetje jammer. Bob zelf snapt er niks van. Ja, het is zonde. Morgen is mijn laatste dag dat ik het kan laten staan. Dus dan uh, morgenavond uh, voor 12 uur s'avonds haal ik het weg. Het weer een grijze dag, soms een beetje regen. De zon komt er niet aan de pas. Het is een graad of 6 en door de wind voelt het kouder aan. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 That is, yes, De witte zwarte pieten zijn niet aardig, zegt de zin. Dance. You've got to hold on to romance, don't let it slide Ik 6.9 really wanna know where you're going, maybe once or twice, you see, time after time I try. Give all my money and my time I know it's a shame But I'm giving you back your name Guess I'll be on my way I won't be back to stay I guess I'll move along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 De hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de 355 Nederlandse gemeenten hebben er 120 nog nooit een vrouwelijke burgemeester gehad. De collegetafel deed onderzoek voor het vakblad Binnenlands Bestuur. Door het afschalen van de reguliere zorg in de eerste coronagolf... is bij duizenden mensen een ernstige ziekte of aandoening niet ontdekt gebleven. De Nederlandse Vereniging voor Pathologie vindt dat verontrustend... omdat de achterstand nog niet is ingehaald. Als volgend jaar zo'n anderhalf miljoen kwetsbare Nederlanders... worden gevaccineerd tegen corona, kan het sterftecijfer sterk dalen... Maar volgens experts zal het weinig impact hebben op de verspreiding van het virus. Het weer bewolkt en regenachtig bij een graad of zes. Ze noemen in het einde van de wereld, maar het is eigenlijk niet zo heel ver. En er is niets te beleven, maar dat is prima voor je leven. Eén kroeg en één keer.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 Ga studeren, ergens anders gaan proberen. Stil hier aan de overkant Geen discotheken te bekennen, maar het is lang niet ongezellig. Stil hier aan de overkant Het here the is de hartelijke groet in het beste waar ze zeggen dat het stil is, is aan de overkant, Maar ik kom hier vandaan. bij je fiets gewoon nog overlangt.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 De jij aan bent de regen, ik de kom. De jij bent de een kerst, een ik de bonbon. De jij aan bent de stel. rust, ik de coco. Ik ben het zakje, de jij de thee. De ik ben de kaas, de jij de soufflé. Ik ben de keizer, de jij de sneeuw. Ik de ben Tom Hermans, jij bent Karin. We staan samen stijl.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 We we nog meer van dit soort dingen wereld, dan kunnen we een villa en een jacht. Nou, een villain, jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig. Waarom niet? Dat is duur. Nou ja, herman. Ah, ja, Zit er meer in een roman, dus duet. Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Ah, ja. Sorry, om dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind je ik nou echt mogelijk. Wij zijn het varken nou en de tang. Betaal maar de romantiek, er bestaan toch niet? olifages en een vries. Een kosme en handvol ja? Jij nou. bent de schrikdraad ik ben de waarop de ik piet.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 Paradise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 your Eyes find paradise, Dice, paradise. Dice, Dice. Close your eyes, find paradise, Dice, paradise. Dice, Dice. Close your eyes, find Pabra. Oh, my, my, my, there's a th Voor ons.